reelden ze iets in een buitenlandse taal toen ze werd vastgegrepen. Een zoekactie van de politie heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het weer, vooral in de kustprovincies, kans op regen. Vanmiddag klaart op en wordt het droog en ongeveer 12 graden. Alleen in het zuiden is er nog kans op een bui. Morgen veel zon en 10 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. live. Met, met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Nou, dat is het weer Don, we zijn er weer. We zijn er niet weg geweest. We uh, werden wel een beetje onderbroken ineens hè, door die, ja, die ja. computer. We maken, het even. Ja, we ja, maken we het even af, gewoon wat we net aan het zeggen waren. Ja, ja. Weet je hoe het komt?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 Een hele, ja. een hele lijst vragen. Hele lijst. Nou, we gaan eerst even een muziekje draaien.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 Als ik trapondersteuning mag hebben, dan heel graag. Ja, nou, je ziet je zelden mannen. op de fiets, maar deze keer. Nou ja, daarom heb keer. ik trapondersteuning nodig. <laughs> ja. Zeker als we de berg op gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan er een uh, klein motortje aan doen. Heet, dat, dat, dus dat heet trapondersteuning. Trapondersteuning. Ja. Dan komen we aan bij het... Uh, of dan gaan we eigenlijk weg bij het huis in de duinen. En uh, dat is in het nieuws geweest...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 Eh, ook eh, Zorgcontact, eh, Woonzorg Nederland, eh, de, die de eigenaar is van het huis in de duinen, die wil daar ook iets ontwikkelen. Ja. In die zin dat het huis in de duinen totaal verouderd is en dat daar eh, ja. aanpassingen, of in ieder geval nieuwbouw gepleegd moet worden. Ja. Ja. Dus voor dat hele gebied, huis in de duinen en Gertenbach, wat aan elkaar grenst, eh, daar hebben wij een, een uh, stedenbouwkundige. Uh,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 land nog hetzelfde is ja, ja. als voor die tijd. Ja, ja. En dat moet dan aangepast ja. worden. Ja, ik zat er zo aan te denken dat als je, nou wat er gebeurt is in feite dat uh, Huis in de Duinen en Gettenbach, of wat er gebeurt, mogelijk gebeurt, is dat die van plek verand, uh, wisselen. Dat, eigenlijk dat zorg, in grove zorg. lijnen. Kijk, inhoudelijk uh, onderwijs en, en uh, zorg, dat is uh, portefeuille van mijn collega. Ja, dat, ja. Alleen het stedenbouwkundige deel, hè, de invulling van het gebied, daar moet jouw ik Ja, Nee, ik zat even te denken, een jaar of twaalf geleden maakte iedereen zich enorme zorgen over de noodschool die we toen hadden. Al die lokalen, al die, die containers. Nou, Wat joh. moeten we ermee? Nou, tot nu toe denk ik dat we onze zegeningen mogen tellen dat we dat ding nog hebben. Ja, ik kan me nog herinneren dat er een raadslid een bod gedaan heeft op die. Ja, ja, jongen, ja, ja. Want die ja. wisten wel raad. Ja. Nee, nou ja, wij hebben er gelukkig ook een goede invulling aan. Ja, gegeven. En straks met die Gertenbach mogelijk ook weer. misschien. Ja. Dat, uh, ja. Kijk, uh, als je op dezelfde uh, locatie gaat bouwen, dan heb je dus noodlokalen nodig. Ja. Ga je op een andere locatie, dan kan je ja. zo in één keer overgaan. En dat dat, wel, dat ja. geeft veel voordelen. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb de eerste keer meegemaakt van het gemeenschapshuis naar deze als locatie als leerling. Als leerling, ja. Ja, leuk, was Dat is al heel lang geleden. Dat is al heel lang geleden. Die, die, ja. die dingen zijn toch niet zo oud, dacht ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dus vijf, is, meer zijn, dan 50 jaar geleden. Nee, maar dit zijn weer nieuwe noodlokalen. Oh, nee, nee, waar... niet het noodlokalen. Oh, ik wou zeggen. Nee, nee, ik heb nog in het gemeenschapshuis op de Gertenbach gezeten. Ja, ja, ja. En dat ging toen over naar deze locatie. Maar goed, is... nee, ik, ik, de gedachte kwam is... even bij me op. Ik heb die, die raadsvergadering waar jij het over had, waar mensen zich zorgen maakten over. Wat moeten we dan met al die containers? Nou, sinds die tijd ja. zijn ze constant in gebruik gebleven ja, met alle nieuwe scholen die gebouwd ja. worden. Dus, ja, en ze krijgen nu weer een zoveelste leven, denk ja. ik. Eh, als nou, en als weghalen, dat voorbij zijn, zijn er genoeg verenigingen oh, die, eh, ja. Ja, die ja, dat als clublokaal willen niet, overnemen. Nee. Ja, maar dat is het probleem niet. Het is de grond, hè, Ja, waar de grond waar je, je moet een staan. een, een enorm schaarstaande grond ja, hier in Zandvoort. Ja, ja, ja. Dan staan we dus nog uh, bij het Huis in de Duinen. Nee, bent, we, we, nee, we nou waren al bij de, de gent. Nee, nou, die komt toch op de plek van huis? Wij halen, waren want vooruit Nou, Dan gaan we nog een klein stukje terug. Dan heb ik het nog even over de Herman heimansweg Want daar was ook nog wat mee te doen. Dat, ja? dat is iedere keer een gesteggel van gaat hij nou wel of gaat hij nou niet door? Nou, dat wat is, is, denk jij dat zelf? Is, dat is iets, nou ja, het zou voor mij een wens zijn om de Herman weg door te trekken. Maar dat kost zoveel geld dat als dat ooit zal gebeuren... dan denk ik niet dat het de eerste tien jaar gerealiseerd zal worden. Ja.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 Nou, dan gaan we weer op het uh, trappist, Dan gaan we fietsen uh... weer. Uh... zijn we in één keer bij de Gertenbach. En <laughs> met de Gertenbach. Nou, dan. Uh, daar hebben we het over gehad, hè? En ja. Dan gaan we naar het Zenzerpleintje. Uh, daar, daar krijg je een rotonde ja. in de toekomst, dat bedoel ja. je. Ja. Ja. ja. Want hoe is dat nou gegaan? Het is mij een beetje onduidelijk van waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Natuurlijk bezwaren van mensen die daar dus woonden. Maar.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 ideeën van iedereen. Er zijn veel tekeningen ingediend. Ook ja. deskundigen die we hier in Zandvoort hadden... buiten de ambtelijke sferen... die hebben tekeningen... Teken, teken... Dat zeg je netjes. Ja, maar zo is het ook letterlijk. Kijk, ja. als, als een, een, een burger... in zijn jeugd verkeerskunde gestudeerd heeft, dan noemen ja. ik hem een deskundige. En ja. Dus, nou, daar zijn ook... ideeën ingebracht. En gezamenlijk... is daar een ontwerp uitgekomen...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 Uh, ja, alleen de provincie de, uh, heeft alleen de De aanleg de... van de Rotonde, de ja. aanleg van de Prinsessenweg. en al ja. ja. ja. ja. ja. ja. dat, dat, dat hele project daar, dat wordt voor 95% gesubsidieerd. Ja, ja, dat was destijds de, de, de, de, al ja. de opzet. Ja. Ja. ja, en die grond wordt niet van de provincie ineens, omdat nee, ze nee, gesubsidieerd hebben. Nee, nee, nee. Nou, nee, nee. Het, blijft het, gaat, het gaat om het werk dat er ja, gebeurt. Ja, ja. Dat is duidelijk. Dus los van de grond. Ja. Nou ja, goed, de gemeenteraad is al genoeg erover gezegd.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 meen dat is een bedrijventerrein... Ja. Maar dat is de bedoeling dat dat een klein woonwijkje wordt. Ja. Daar was wij... al een bestemmingsplan toch voor aangenomen? Ja, moest een... een, een, een flink aantal jaar ja. geleden. Ja. Nou, dat was dus kostverloren. Kostverloren, okay. okay. Hetzelfde was, verhaal toen. Het okay. En, uh, nou ja, dat komt nu weer een ontwikkeling. Maar daar, uh, daar komt een, uh, een, een woonwijkje. En ja. Uh, ja. daarvoor moet eerst de bibliotheek over. Ja. Ja. Naar het louis davids carré. Ja. en... Uh,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 Sing a song about something that's in your head, sing a song about daydreams, sing a song about orange, yellow, blue or red, You never lose, yeah, when you sing in the blues, oh, sing it high, sing it low, sing it fast, sing it slow, it feels good when you sing a song, here we go. Sing it happy, sing it sad. Sing it good, sing it bad. Sing it all day long. Nou, bij dit nummer denk ik een hele grote neger met een hele grote zware stem. Uh, ja, ja. Nou, we gaan even verder met het uh, wethouder Taters over het Louis Davidskareet, deel 2. Want ja, we zijn net langs de bibliotheek gereden met het fietsje. Deel 1 is uit de Stijgers. Deel 1, deel 1 is uit de Stijgers. En uh, deel 2, dat zit er natuurlijk straks aan te komen. En dan hebben we de rug-aan-rugwoningen en we hebben het uh, gemeenschapshuis. Nou, misschien eerder nog het postkantoor. Ja, dat komt later op de route. Wilfred, help ons. Discussieer maar. Uh, <laughs> Prima, ik luister wel. Help uh, ons. Uh, wanneer wat? kunnen we wat verwachten wat, uh, met die rug-aan-rugwoningen? Wanneer... Uh, eh, nou, die worden nog bewoond. Eh, er zijn eh, in eh, het eerste plandeel zijn ongeveer 50 woningen van de EMM. Dus de mensen die, eh, een aantal mensen die in de rug- en rugwoningen wonen... die hebben de voorkeur gegeven om over te gaan naar die nieuwe woningen boven de scholen. Ja. Nou, die worden opgeleverd eh, februari, maart eh, volgend jaar. Dus eerder dan dat moment kunnen die rug- en rugwoningen niet afgebroken worden. Nee.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 Dus nee, als we de Gertenbach nee, gaan verplaatsen, nee, nou, de, de, bijvoorbeeld. De, de, de, de, de zoekt u nog een container? <laughs> nee, niet. Oh ja, nou, de duivenvereniging misschien wie weg. Nee, maar de, de, daar, daar wordt wel een bestemming voor gevonden. Ja, nee, maar... Nou, nee, daarom zei ik ja. het ook net. Als die Gertenbach van plek wisselt met uh, Huis in de Duin... zou je best wel eens een keer die noodschal weer nodig kun, kunnen hebben...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 Uh, nou ja, zoals iedereen de plicht heeft, omdat uh, zal ook ja, de gemeente, de gemeente. Iets, moet, iets moeten doen. Ja, het uh, staat nu op Plein uh, eigenlijk een beetje. Ja. ja. Als uitwijk. Het staat op het uh, zwarte veldje staan ze altijd. Nee, nee, nee. nee, nee nou, nee. als er een plekje is. Nee, dat is geweest, hè. Dat, uh, ambtenaren die hebben dus de opdracht om op het, het plein te parkeren. In ja, het ja. verleden was het zo dat, uh, en misschien dat er nog wel eentje tussendoor glipt hoor, dat zou kunnen, maar... Ja. Ja.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 Voor het het Markplein? De de ja. Nou ja, dan zullen de eerste scholen weggehaald worden en dan ja. gaat op dat deel... Gaan we Ga, uh, op de wordt er weer gesloopt, ja. eerst de eerste oude school, ja. en daar gaat de grond ja. ingewerkt. Oké, okay. ja. dat is echt het volgende wat we kunnen verwachten. Ja, dus okay. gewoon aans, aansluitend op datgene ja. wat er nu okay. is. En dan afhankelijk van ja. de ontwikkelaar, ontwikkelingen en ontwikkelaars? Zeg gemakshalve van wat er nu is, tot waar we nu gestopt zijn... tot aan ter hoogte van het gemeenschapshuis, zeg maar. Dat is de volgende stap.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 We weten dat het een heel langdurig project wordt. Nou, De gemeenteraad heeft zeer recent de ontwikkelstrategie vastgesteld voor het hele gebied. En als je dan zegt voor het hele gebied, dan is er vastgesteld dat je ook onderdelen los van elkaar kunt ontwikkelen. Ja. Dus het is niet dat wij in één keer van noord tot zuid of zuid tot noord in één keer alles op de schop gooien...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 dan kunnen we aan de gang. Ik, ja, ik, ik lees hier in mijn briefing dan uh, dat het beeldkwaliteitsteam... Beeldkwaliteit, uh, ja.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 een, een, ja, uh, ik heb ook wel begrepen dat de gemeenteraad ze ook uh, zeer positief ontvangen heeft. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, de, de middenboulevard kun je een, een hele uitzending aan we, aanwijden. Het gaat meer op een update. Wat is er gaande? Of ja. Waar staan we? En wat mogen wij Zandvoort dus verwachten? Nou, nou voorlopig ja, wij, dus ontwikkeling. Wij, wij verwachten nog in dit jaar... Uh, uh,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 Want, uh, uh, ja, voor... we zijn er zoveel geweest. Die hebben al. Dat, uh, dat bureau ingehuurd. Die, die, uh... Dat is een beetje vaag. Hoe heet dat bureau nou? Ik, nou, dat, ik dat, weet ook niet. Ik, ik, ik weet, ook. weet niet precies. Het, uh, het, kan, het kan best zijn dat we al eerder uh, kunnen starten. Uh, ik heb net aangegeven. Maar het is een keuze wat, die je nog moet heel, maken. Nou, nee, Welk uh, deelproject je wil starten. Uh, ja, precies. Dat is, uh, de, nou ja, de, de, de, kijk, uh, voorgesteld wordt. Uh,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 Broodje kaas en melk uh, kun je nu uh, rustig de op het de roos nee nee, de nee, nee, nee. Wilfred is van het broodje kaas en het glas melk. <laughs> bij de zilveren Het is <laughs> de, bij de, de zilvermeel, zilvermeel. <laughs> Moet je nog een stukje fiets In ieder geval heel erg bedankt dat je ja, ons hebt willen graag. bijpraten. En de luisteraars natuurlijk, daar gaat het om. Als, uh, als u ja. weer bijgesproken wilt worden. Graag. Altijd, uh, ja, dat vind ik. Het uh, dit is een prettige manier om eens even wat meer te horen over waar staan we nou eigenlijk. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, Graag gedaan.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 Nou, Tom, welkom. Je hebt, deze ochtend heb je weer uh, een gastheer gespeeld. En, heel veel kopjes koffie ingeschonken. Heel veel kopjes koffie ingeschonken. En we hebben begrepen, dat gaat wat veranderen. Hoe bedoel je? Uh, het wordt nu thee. Het wordt geen, uh, geen thee, maar we hebben begrepen dat jij uh, gaat stoppen met een aantal zaken. Ik uh, ga stoppen met Goedemorgen Zandvoort, ja, met ja. de presentatie. Hoe ja. lang heb je dit gedaan? Uh, ik ben in 1997 begonnen met een wekelijkse column. Die werd om een uur of elf s morgens uh, uitgesproken. En... Binnen een bepaald programma, een bestaand programma. in Goedemorgen Zandvoort. Dat bestond toen al. Ja, Goedemorgen Zandvoort bestaat al heel erg lang. En uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen ben ik uh, samen met Benno Veugen op de Reservebank terechtgekomen voor de presentatie hebben we een tijdje gedaan en toen uh, ben ik uiteindelijk uh, in het uh, presentatieteam uh, als vaste klant terechtgekomen. Het zal nu een jaar of vijf geleden zijn. Vijf, jaar jij doet dit, ja. Uh, ja, doe dit vijf jaar als presentator, maar daarvoor werkte hij al mee in tijd. Ja, vanaf uh, 97. Af, ja. Ja. ja, ik weet nog wel dat er af en toe wat uh, werd voorgedragen door jou en dat was altijd heel prikkelend. Ik vond het heel leuk om te horen en. Uh,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 Dat, ja. uh, dat krijg je op een presenteerblaadje. En uh, als je radio op radio muziek hoort of je hoort stemmen... dan kan je daar nog van alles bij bedenken. Ja, ja een mooie, warme, donkere stem. <laughs> ja. Ja. ja, we zullen die stem gaan missen. Nou, ja. hij, hij, hij zal nog klinken uh, Ja, hiervan, maar binnen maar, Goedemorgen Zandvoort. Niet meer hier. Oké, okay, jij ja, hebt je vrije zaterdag. En dat is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. In ieder geval voor jou. Ja. Uh, ik heb... Uh,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 Nou, Don, dat, uh, dat was het weer. Ja, het zit erop voor vandaag. Corendon en Don was het vandaag weer. Hè? Ja, Cor en Don. Dat is een leuke. en Don. Ja, leuke combinatie ook. Ja, <laughs> ook zo betrouwbaar. Ja. Ja. <laughs> ja. Dit was Goedemorgen Zandvoort van uh, 16 uh, september. Ja, en uh, de redactie was deze keer in handen van, uh, van Nel Kerkman. Mm, ja. De uh, techniek ja. en de plaatjes kwamen van uh, onze bon. grote vriend Halderman.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 A thousand by the thousand